Goedemorgen, ik ben Dilke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ga jij even niet zo lekker? Dan kun je bellen of chatten met een nieuwe hulplijn. Alles oké. Okay. Je kunt met onze getrainde vrijwilligers echt over alles praten. Het is gratis, het is anoniem en je zit echt helemaal nergens aan vast. Bij de hulplijn zien ze dat jonge mensen hard worden getroffen door de coronaregels. Hun hele leven ligt al, al zo'n beetje meer dan een jaar, echt sociaal op zijn gat... En er zijn ook allerlei uh, mentale problemen waar jongeren mee kampen. Hè, zoals eenzaamheid en depressiviteit. Als je meer info wil, kijk dan op allesok.nl. -okay Door corona is er meer verdeeldheid, discriminatie en onderdrukking in de wereld. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty. Vooral in Afrika en het Midden-Oosten misbruiken landen de crisis om slechter met mensen om te gaan. Zo is het in sommige landen strafbaar om kritiek te geven op hoe de overheid de coronapandemie aanpakt. Kapotte ruiten bij het hoofdkantoor van de grootste Britse bank Barclays. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben dat gedaan. Ze zeggen dat grote banken mede verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis. Zo steekt Barclays volgens de activisten superveel geld in fossiele brandstoffen. Voor drie mensen in Den Haag is het weer een spannende dag. De Tweede Kamer kiest een nieuwe voorzitter. Martin Bosma van de PVV, Vera Bergkamp van D66 en Gadisha Ariep van de PVDA willen het graag worden. Die laatste is nu al de voorzitter. Over een kwartiertje houden ze alle drie een praatje en daarna wordt er gestemd. En dat kan spannend worden, zegt politiek verslaggever Roel Bolsjes. Hoewel de meeste mensen denken dat het tussen Khadija Ariep en Vera Bergkamp zal gaan is ook nog wel de kans dat het toch uh, Martin Bosma wordt. Want het is een vrije kwestie. Mensen hoeven niet in de openbaarheid te stemmen. Dat gaat met, uh, met een briefje in een stembus. Het blijft dus geheim op wie de individuele Kamerleden hebben gestemd. Als er niet meteen een winnaar uit de bus komt, wordt er nog een keer gestemd... op de twee kandidaten die in de eerste ronde de meeste stemmen kregen. Het weer, de regen trekt weg. Vanmiddag wordt het overal droog bij een graad of 7. Morgen blijft dat zo. Nog ietsje meer zon dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 bij de buren doen, wordt een nieuwe kapel geplaatst. En uh, ik zei de gek, ik had uh, even vergeten het schuifje meteen de eerste uh, twee seconden vergeten open te zetten. Ja, dan uh, krijg je dus dat er een kleine stilte valt. Genesis met Abba Gap, uh, woensdagmorgen uh, 7 april, inmiddels alweer deze zandvoerse zaken. Dit is uh, het uh, gedeelte dat ik alleen doe. Gisteren uh, was het iets wat uh, rumoerig met uh, vier heren, daar zat, uh, daar zat ik zelf ook bij, of stond ik zelf bij. En die andere drie uh, die, uh, die doen dan uh, gewoon uh, ook mee. Uh, <laughs> Sterker nog, ik mag meedoen. Uh, het is andersom. <laughs> ik, ben, ik ben er later bij gekomen. Uh, maar goed, uh, het is altijd, altijd een wereld van verschillen. Uh, die dinsdag en die woensdag. Uh, het is ook uh, vandaag een uh, niets aan de hand uh, programma. Het is uh, veil muziek. En uh, twee onderdelen: de column van Stuy. En straks om half twaalf, als alles goed gaat, dan hebben we ook uh, Mick Boskamp. En het is altijd maar eventjes afwachten geblazen daarmee. Uh, net in het uh, vorige uur hoorde je dit. Toen uh, werd hij een beetje afgebroken. Nou, uh, dat gaan we nog eventjes opnieuw over doen, hè? Chic and Le Freak. Wel aangenaam op een gegeven moment dat je binnenkomt lopen. En ik denk, het lijkt wel of die gedraaid wordt. Maar dat is een soort programma wat wij dan hier in het systeem zetten. Het is van Kees de Haan, Triple Play heet het. En daar zat hij, ik keer verstopt. Deze van Eet aan huis. En het nummer Cautionary Tales, de monochrome Veil. ik moet erbij zeggen dat sinds. Het zijwoord heeft toegeslagen dat het natuurlijk met de Nederlandse muzikanten... wat dat betreft een beetje uh, armoe is. En die armoe, dat werd op een gegeven moment uh, ja, min meer of meer gevraagd. Oh ja, armoe, het is niet helemaal armoe. Maar uh, de, de optredens lagen stil. En toen kregen we iets uh, te horen van... Uh, ja, steun uh, de, de Nederlandse muzikant. Of in ieder geval de uh, bands en noem maar op. Nou, dat uh, kun je dat uh, gerust aan mij wel overlaten... Uh, op de dinsdagmorgen heb ik zo'n onderdeel, dat heet uh, Jaapies K-nummer. En dan heb ik donderdagavond uh, tegenwoordig, uh, vanaf april, hebben we nu een uurtje extra erbij gekregen. Tussen 7 en 10 hebben we dan ook nog ruimte om dat te kunnen doen. Ja, en uh, tussen 10 en 12 zal ik niet nalaten om ook hier en daar even de wet uh, tussen doorheen uh, te strooien. Deze van Ethan Huis is daar een goed voorbeeld. ander goed voorbeeld, en dat komt uit onze eigen provincie, namelijk uit de hoofdstad, Judith van Drie. En zij heeft een single uitgebracht. Alweer een paar weken oud is die alweer. En You Were Mine. En dat past precies in die tijdslot tussen 10 en 12. Looking, back, it's a cruel thing that you did. You made me ramble through the night. You made me say Ik Met Hold Me. Dus iets later in de jaren 70. Zelfs sterker nog. In het begin van de jaren 80 is dit uitgebracht. Daarvoor hoorde je Judith van Drie met You and Mind. We draaien er nog één voordat we de column van Stuy doen. En dat is van Cardi Simon en Joris Roveen. Ik sta regelmaat voor studenten om uit te leggen hoe het medialandschap in elkaar zit en hoe creativiteit werkt. En standaard probeer ik tot grote vreugde van de toehoorders uit te leggen dat je vooral een fuck you mentaliteit moet hebben als je dingen echt voor elkaar wil krijgen. Sterker, de meest succesvolle projecten, concepten en programma's komen tot stand omdat er veel mensen nee hebben gezegd tegen het idee. Want zonder wrijving geen glans. Mijn zoon had voor zijn studie een hoorcollege... van mijn voormalige mediadirecteur van de KRO, Taco. En toen het ging over creatie en hoe creativiteit tot stand komt... noemde mijn oud-collega mijn naam. Het kwam erop neer dat je creatieve nutcases de ruimte moet gunnen... en niet mag beperken. Als voorbeeld noemde hij een oranje muur in mijn kamer. Ik was het eigenlijk alweer vergeten. Ik werkte nog geen twee maanden bij de publieke omroep. Ik had een hoekkamertje in het enorme omroepgebouw gekregen... als nieuwe creatieve chef. Ik had een goed koffieapparaat geïnstalleerd natuurlijk. Maar de Kamers en ministerie van... Televisie hebben vooral lelijke systeemplafonds en muren in de kleur wit. In het leeg hebben ze tot ook alleen groen. Dus mocht je een schilderbeurtje nodig hebben... dan komt er iemand met een interne dienst met een wit kwast en een pot langs. En een van de klusjesmannen van het pand, Dokan, was binnen een week mijn vriend. Als ik een bouwtje, een snoertje of een moertje nodig had... werd de aanvraag meestal in zes fout ingevuld... dan moest je inmiddels, inmiddels twee weken wachten. Maar Dokan hield mij tussendoor zonder werkbriefje... omdat hij de humor van deze vorm van rebellie wel inzag. Toen ik er enige tijd genoeg had van de witte muren... omdat ik het gevoel kreeg in een isoleercel te leven... nam ik een pot latex van huis mee in een warme aardetint tegen oranje aan. En het na keurig alles afgepakt hebben... mijn werkkamer een make-over gegeven. Dokkan liep s'avonds langs, mijn camera moest lachen. Wat doe je nou, vriend, dat mag helemaal niet, zei hij plichtsgetrouw. Hij klap van de zweep, wist inmiddels waar dit toe zou leiden. Toen ik de volgende dag op kantoor kwam waren de muren weer parelwit. Dokkan had van hooghand een werkbriefje in zes fout gekregen... Hij keek me een beetje mee waar gaan. Ik moet het van mijn baasvriend. Een dag later had ik mijn afplaktape en kwast weer tevoorschijn. En maakte de kamer vrolijk oranje met een aardse gloed. Dat waar is het ministerie niet gewend. En het oproof van de interne dienst belde met mijn directe chef Taco. Die moest er natuurlijk wel om lachen en besloot zijn vingers er maar niet aan te branden. Bel hem zelf lekker. En dat telefoontje kwam. Of ik wist wat ik deed dat het eigenlijk niet mocht. Ja natuurlijk. Maar ik wil een fijne werkomgeving. En dat inspirerende wit hoort er niet bij natuurlijk. Daarna werd het gesprek iets grimmiger. En ligt dreigend ook. Er zijn regels. Er werd mij min of meer gesommeerd om deze actie te staken... en meegedeeld dat morgen de muren weer fris wit zouden zijn. En die dreiging werkte bij mij als een oranje muur op een stier. Ik vind om te beginnen je toon niet oké. Okay. En dan? Jij kunt iedere dag mensen sturen om mijn kamer weer wit te maken, vriend. Ga je goddelijke gang. Maak ik heb meer energie en verf dan jij je voor kunt stellen. En vraag me om me heen. Ik ben gekker dan jullie met z'n allen bij elkaar. En toen bleef het stil. En de enige oranje kamer in het pand is jarenlang mijn werkkamer geweest... tot de journalisten van Brandpunt erin kwamen. En de gebouwendienst de kans schoon gehad, zag... om als een dievende nacht de boven snel te witten. Precies. Wie zijn hier nou vervelende kwasten? Ik in mijn oren geknoopt hoor, wat uh, betreft die kolom uh, van uh, vervelende kwasten. Waarbij uh, de heer Stuy, dan uh, consequent elke dag bijna, nou wat zeg ik elke dag, om de twee, drie dagen gewoon zijn uh, eigen werkruimte een andere kleur heeft uh, gegeven. En het is ook een grote fuck mentaliteit moet je hebben. Wel grappig. Uh, want als ik uh, met dit soort uh, muziek uh, kom. Dan uh, krijg ik ook weer van uh, de, het zel, dezelfde collega van die uh, Tino Stijg van Logant hoor. Ja, maar dit kennen de mensen toch niet. Nee, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat ook om, uh, om toch uh, op een gegeven moment het bekend te maken. Dus dat is dan de rol die ik dan weer speel. Uh, Jensen Charlotte was dit. Ze komt uit, oorspronkelijk uit Egmond, dus uit uh, deze provincie. Uh, dit heeft ze met uh, Alsmark uh, gedaan. En het vormde destijds ook een, een aanloopje naar een tv-serie. Ik geloof een, een detective in Noorwegen, want de Osmark is een Noor. En daar kregen ze dus de opdracht bij om daar een, ja, een, een, een stukje muziek bij te maken. En dat is deze untouched geworden. Uh, kortom, ik heb dus ook een groot fuck-you-mentaliteit. En dan zeg ik, ik ga gewoon verder met ook Nederlandse waar aan te prijzen. Martijn Bakker is dit met Love Cold Music.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 Watching a tired lady in the morning head up for work at an office somewhere She's just trying to get in there I know I won't survive And won't be able to pretend I just know that I'm a lucky man Who can sing write songs about this Love Sweet music, it's therapy for my soul. It's local music, it's sweet, sweet music. It's therapy for my soul, it makes me whole again. I'm just a man who wants to make music for as long as I can. Enjoy every single moment till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 Moet je er eigenlijk over zeggen? Uh, niet veel. Twee uh, nummers uit uh, het uh, muzikale onderstroom uh, gedeelte van Nederland. Martijn Bakker die komt uit. Uh... Groningen. En deze dame. Zij heet uh, officieel Nana Pijnenburg. Maar uh, ze brengt haar werk uit onder de naam Nana M. Rose. Dit uh, dateert alweer van uh, het afgelopen jaar. Maar ze heeft al heel stiekem. Het is alweer een week uh, oud. Uh, een, uh, een, een nieuwe single uitgebracht: Sweet Honey. Uh, daar is ook een, een of andere lyric video uh, op uh, te vinden. Uh, kortom, ik moet uh, uh, huiswerk doen. Morgen zullen we die single gaan draaien: uh, Sweet Honey. Dus. Van uh, Nana Emroos. En waarom zeg ik dat? Dat heeft uh, ook weer te maken met uh, alles wat wij uh, doen op de donderdagavond. Tussen 7 en 10 tegenwoordig. Uh, sinds vorige week hebben we er een uur bij gekregen. Heeft ook consequenties, uh, bijvoorbeeld de herhaling. Op maandagavond uh, loopt hij niet van 8 tot 10, maar van 8 tot 11. Dus dat uh, is dan ook. Uh, bij deze dan eventjes gezegd. Uh, alleen die van afgelopen maandag was nog van 8 tot 10. Maar uh, er, komt nog, uh, er komt nog een uurtje bij. Uh, over Nana M. gesproken. Zij uh, komt 13 mei uh, naar de studio om uh, te spelen. Ik weet niet hoeveel nummers uh, dat uh, gaan worden. Denk vooralsnog vier. Datzelfde uh, geldt ook uh, bijvoorbeeld uh, voor aankomende donderdag. Want we hebben er nog uh, twee voordat Nana M. Rose uh, komt. Namelijk uh, Kafka. Die komt uh, morgen... Uh, spelen ook vier nummers. En we kunnen nu al verklappen dat we morgen uh, ook de primeur hebben. Shimmering Lights. Dat is de nieuwe single van uh, Kafka. Die uh, wordt morgen ook gedraaid bij Alternative FM. Zit trouwens uh, nog meer in. Lanique komt met een nieuwe single. Zoals gezegd dus ook uh, Nana M. Roos met uh, de laatste single. Die zal daar ook intussen zitten. En op 22 april, uh, dat is uh, Wendy Moore. Straks in het uh, volgende uur ga ik nog eventjes het gesprek uh, laten horen... wat ik vorige week uh, met haar had over die single, de remix van So Over Fake Friends. Nou, uh, nu uh, eventjes op naar het nieuws. Ja, naar het nieuws. En dat doen we met een hele lange versie. Dus ik zou maar zeggen... Uh, zet de speakers maar even wat harder. Want het is eigenlijk ook een klassieker. Uh, van Supertramp en Fool's Overture. Aan de andere kant van 11 uur... spreek ik je zo dadelijk weer. seas and oceans, we shall defend our islands, whatever the cost may be. We shall never surrender.